Het is uh, vandaag, uh, is het. Uh, de 15e juli 2000. En nog wat. Hey, kijk eens. We hebben Jacco. Goedenavond, Jacco. Goedenavond. Nou, we hebben het maar via de laptop gedaan, want de telefoon, hij wil hem niet pakken. Want uh, als ik hem opstart en hij zit aan het kabeltje vast via de mengtafel, dan blijft hij op opstarten staan. Dus nou, dan maar via de laptop, hè. het werkt perfect. Zo. Alleen de muziek wordt nou wel weggedrukt. Maar dat is geen probleem. Ja, ik ga hem uh, ook nog even een microfoontje inpluggen. Misschien dat dat het dan iets beter maakt. Uh, ja, dat zou eventueel een verbetering zijn. Maar je bent in ieder geval wel goed te horen. In ieder geval, kwaliteit uh, van het geluid is perfecto. Dit is de podcast voor zondag 15 juli 2018. En het is hier lokale tijd 12 minuten over 8. En het programma gaat ongeveer een uurtje duren. Het kan ook uitlopen hoor. Ik bedoel, we kijken niet zo nauw op de tijd. Want het is een podcast. Dus niemand zit er op de wachttijd. Ik heb heel goed nieuws wat betreft de podcast. De laatste podcast. Die mislukte podcast die ik toch geplaatst heb zonder stem. Met alleen muziek en wat jingles, is 45 keer gedownload of beluisterd. Dus uh, en dat heeft zin om als jij bijvoorbeeld op Facebook en ook op uh, Twitter reclame maakt, zet daar uh, hekje podcast bij. En dan wordt het overal gelezen. En het werkt. 45. En misschien hebben ze niet alles beluisterd, maar voorlopig de bekendheid wordt groter. Dus dat, dat is goed is nieuws toch? He? Ja, dat is mooi. Ja hoor. Ja, en, en ook uh, uh, dat was, wat ik altijd al heel apart vond is dat uh, op, uh, op iTunes was podcast altijd, altijd al heel erg populair. En uh, de, de, de, de, de, daar had je ook appjes voor en dergelijke en zo. Maar uh, Google bleef met Android altijd heel erg achter, zeg maar. Die hadden nooit uh, op hun site uh, een, een, wel een film- en muziekafdeling, maar nooit een podcast. En sinds een maand heeft Google ook een, uh, een podcast-afdeling en een echt podcast-app voor op je telefoon. Oké. Okay. Uh, nee, eindelijk, zou je zeggen. Maar, uh, ja. Ja. Dus, dus het is nog wel steeds populair. Ja, ja maar weet je wat het voordeel van podcast is? Je kan luisteren wanneer je wil, want ik laat mijn podcast vanaf de uitzending, dat is nou... Van deze maand, de derde nu, deze podcast waar jullie nu naar luisteren, die laat gewoon staan. Dan kunnen mensen ook de oudere podcasts beluisteren. Ja. En dat maakt ons alleen maar populairder. En uh, ja, oké, okay, even luisteraars wat er echt menens is, is dat dit uh, nieuws is. Nieuw is opgenomen. Um, Frankrijk heeft gewonnen met 4-2 van Kroatië. Ik was eerst voor Kroatië. Maar toen ik hoorde dat de voorlaatste wedstrijd, eh, dat ze nogal aan het schoppen en trappen waren, dacht ik van nee, dan ben ik toch maar van Frankrijk. Als het maar, dat ik ze steun tegen de, de strijd tegen het terrorisme. Viva la France, het is maar de tweede keer dat ze wereldkampioen worden, dus ik gun het de jongens. Ik had het Kroatië ook gegund, maar ja maar helaas pindakaas, het is Frankrijk. Ik en moet plaats... eerlijk zeggen, dan. ik heb nog geen wedstrijd gezien. Ja, ik niet alles, maar ik heb, ja, België, ik was dan wel voor België, want als Nederland niet meedoet en België doet wel mee, ben ik altijd voor België, en zeker voor Vlaanderen, want Nederland en Vlaanderen zijn, ja, we zijn toch eigenlijk één volk, hè, wezen. En ik vind uh, Wallonië meer horen bij Frankrijk. Uh, maar goed, uh, ik, ik heb een voorstel, waarom maken we niet van de Benelux-landen een federale staat? Dan staan we binnen de EU ook sterker. Toch? Ja. Want uh, ik heb eens ergens gelezen dat uh, als we alleen Vlaanderen al samen met Nederland één uh, land zouden vormen of een federale staat, zijn we economisch gezien net zo sterk als Canada. Nou, Canada heeft ook maar 35 miljoen inwoners, maar ze zijn een hele sterke economie hè, wat je kan vergelijken met West-Duitsland. Of West-Duitsland met de bo uh, Duitse Bondsrepubliek. Dus, kun je nagaan. Maar het, het is wel, het was wel schijnbaar een apart toernooi, dat WK, want grote landen gingen al vrij vlot naar huis toe, dus uh, ja, van landen waarvan uh, de ja. je denkt, nou, die, die halen de eindfinale wel. Dat is alleen Frankrijk. Nou, ja, ik vind van Kroatië, ik vond wel dat ze onwijs goed speelden, hoor, de Kroaten. Ze hebben verdiend, ja, tweede plaats vind ik toch ook een hele prestatie, de tweede plaats toch? Is het ook? Ja. Is het ook? Dus gelukkig uh, feliciteer ik de Kroaten met een tweede plaats. En de Franse. Eh, uh, eh, uh, ja, uh, nummer uno. Oh nee, het is Italiaans, hè. Dus ja. uh, sinds 1998 zijn ze weer wereldkampioen. Ik weet niet of ze nog Europees kampioen zijn geweest, dacht ik wel, hè. Nee, uh, ja, dat was redelijk ja, niet meer. Dat was maar wel een paar jaar geleden. Ja, oké. Okay. Dacht ik. Maar nou, zo, we gaan naar een ijzersterke ploeg en een goede trainer, want met die trainer zijn ze al meer kampioen geweest met die bondscoach. Ik weet niet hoe de beste man heet met, ze... met zijn ook. naam, maar goed, uh, maakt niet uit. Alle eer gaat naar Frankrijk. Gisteren hadden ze dan, uh, dan een nationale feestdag met uh, militair machtsvertoon en uh, ja, er gingen een paar dingetjes fout er vielen een paar uh, uh, uh, uh, motoren om. Ja, geen kan gebeuren toch? Er zijn ook maar mensen, ja toch? Dus het is misschien een superiore staat. Een van de machtigste staten van Europa. Maar ook daar vallen er wel eens Spaanders. Hè. Het blijven toch mensen met gebreken en zwakheden. Hè. Dus ja. ja. Of het een van de machtigste staten is, weet nou, ik niet. Nou, samen met Duitsland. Duitsland, eh, economisch we gezien. Dat is wel een in, beetje in geval. Militair gezien waren ze eh, voor, in, voor de Tweede Wereldoorlog. Militair gezien eh, hadden ze veel meer materieel en manschappen dan de naties. Maar ze hebben het toch afgelegd, omdat hun strategie was echt eh, zeer zeer benedenpijl. Daarom hebben ze de oorlog tegen de, de Duitsers toen verloren. Terwijl ze veel meer materieel hadden, veel meer vliegtuigen, tanks en de hele rattenplan. Ja, ze zijn natuurlijk heel erg voorzichtig geworden na de Eerste Wereldoorlog. Dus eh, men toch verloren. Dus ja. Ik moet zeggen dat uh, de kwaliteit van Skype een stuk beter is dan de kwaliteit van WhatsApp en Messenger. Ja, ik vond, uh, in het begin vond ik Skype een beetje het ja, telefoongeluid, wat je vroeger dan door de gewone telefoon had. Dat, uh, met dat, ja, uh, hallo, met je zeg maar. Hallo, met mij spreek ik. Maar dat is ook helemaal weg. Het klinkt gewoon alsof je naast me zit. En ik heb geen condensatormicrofoon meer, ik heb nu een dynamische microfoon en het, ik vind het werk fantastisch. Alleen helaas kanaal 2 van mijn microfoon, die bromt, ik heb het vorige keer met twee microfoons gedaan, dat ging perfect. Maar de voorlaatste keer heb ik hem dan maar afgekoppeld, want dat bromde als de pieten. Nou ja, dan was er toch geen stemgeluid te horen. Alleen de muziek en de jingles waren te horen. Maar ik heb hem toch gepodcast. En toch nog 45 luisteraars. Hey. Maar mensen vinden muziek altijd leuk. Muziek is muziek altijd is leuk. En misschien had ik zoveel luisteraars omdat ik zelf niet te horen was. <laughs> nou ja. Je kan, maar in ieder geval muziek is altijd leuk. Met muziek doet het altijd Ja, maar goed. het is hele aparte muziek. Hè. Het is rechtenvrij. En het is gewoon, ja, het had eventueel... Net zo goed in de top 40 kunnen komen. Maar ja, als mensen ervoor kiezen om het op die manier te doen. Ja, dat kan hè. Niet commercieel. En toch, ja, ze verdienen nog geen geld. of ja. Weinig geld aan, Maar die moeten het meer van hun optredens hebben. En die willen niet dat commerciële... Oké, okay, daar is niks op tegen natuurlijk. Ik, uh, ik ben uh, in die zin... Uh, ik ben op zich niet tegen commercie. Maar het moet wel netjes blijven. Als het ja. gaat de kosten van, dan heb ik zoiets van wegwezen. Dus uh, ik doe het nu al bijna twee, nee, ja. ja nou, ruim zeg maar een maand, zes weken zonder, zonder PC, zonder laptop, zonder tablet, met alleen maar een telefoontje. Ja, oké. Okay. Met, met, met, met zijn bepaalde beperkingen, zeg maar. Het is makkelijker om een e-mail te lezen en te maken op een, uh, op een laptop, natuurlijk. Ja. Uh, zeg maar. maar met, met een paar, eh, internetbankieren is ook moeilijker op een, op een mobiel. En dat doe ik ook niet zo graag eigenlijk. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Nou, uh, is, moeilijk, er zitten een hoor. paar kleine beperkingen. Maar ja, nou, ik mis het eigenlijk niet echt. Nee, gewoon. Hè, ja, we ja, weten wat ik wel vind. Ik vind, uh, uh, als ik naar mijn werk ga zonder mobiel. En ik heb ook een, allemaal apps erop en alles. Uh, dan ga ik gewoon in de pauze naar huis om mijn telefoon te halen. Mm -hmm. Waarom? Ja, je mist het toch, want weet je wat het is? Kijk, op, ik heb collega's die, die gaan, zitten zelfs onder het werk met dat ding aan hun oor. Ja, dat is het strengste verbod. Uh, ja, Bij ons mag het ook niet, al werken we op straat. Ik bedoel, je moet wel doorgaan met oh. je werk en niet constant meer aan die ja. telefoon uh, lopen hangen. Of, of, ja, de, als of ik, de appen. Uh... Dat doe je als je even een blaaspauze neemt. Hè? Want als je een uurtje gewerkt hebt, dan gaan we even vijf minuten even een checkje roken. Of even uitrusten, dat je dan je telefoon pakt tot daar toe. Of in de pauze. Maar toch mis ik hem. Als ik hem niet bij me heb, ik denk altijd het alleen maar, dat ik bereikbaar ben voor mijn vrouw. Weet je? En ik zit ook wel eens te appen hoor, in de pauze, maar niet onder het werk zelf. Want ik ben wel ontwerp, punt. Ik, ik, het gebeurt mij wel eens dat ik naar mijn werk toe ga. En dat ik er één keer achter kom, halverwege van... Oh shit, een telefoon vergeten, uh, zeg maar. En dan, dan heb ik toch de, de hele dag dat je op je werk bent... Ondanks dat ik hem niet bij me, sowieso niet bij me mag hebben. Dan heb je toch, heb toch een soort, alsof je iets mist. Heel, heel gek of nou, zo. Het was hetzelfde als vroeger als je bij de tandarts zat. En heb je zo'n bak met van die, uh, je weet wel, de leesportefeuille. Ja. En dat er alleen maar damesbladen liggen. En dat je denkt, godverdorie, waar is de panorama en weer een nieuwe revue nou? Ja. En dan bouw je ook en dat duurt een middag lang hoor. Ja. Ah, jezus. Femke Halsema, onze nieuwe communistische, de eerste communistische burgemeester van Amsterdam. Hoe vind je die? Ik ben zo... Ik wens ze er veel plezier mee. Dat Amsterdam, dat taak ons steeds verder aan. Nou, eh, ik, ik, ik zou zeggen, gecondoleerd Amsterdam. Met een communistische burger. Mee zijn nog. Ja, zo, en dat ze achter, communistisch is, ja. is niet zo erg. Maar dat ze zo groen is, dat vind ik nog veel erger. Dan ben ik ook voor het milieu. Maar ik vind een groene stad heerlijk. Maar geen groen college. Want dit is uh, ja, gewoon uh, eco-fascisme. Sorry dat ik het zeg. Ja, iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik zeg mijn mening. Ik ben tegen ecofascisme. en Ik ben tegen alles wat extreem links of rechts is. Dus ook tegen extremistische groene duivels. En die zijn veel erger dan, dan wat we in 40, 45 hebben meegemaakt. Want als jij niet voor hun bent, dan word je meteen voor fascisten uitgemaakt. Dus bij deze verklaar ik ze als eco -fascist. Wanneer een nieuw woord uitgevonden door DJ, ja, goed hè. Ik ben tro trots ja, op mezelf, joh. Dat dat ik, zeker dat ik een Nederlander van. ben. Ik ben zo trots op mijn blanke huidskleur. En niet dat ik me beter oh, ja, voel dan zwarte mensen. Want die zijn misschien nog meer mensen dan als ik, want die leven dichter bij de natuur. ja. Die, eh, die vieren feest, die, eh, die, ja, die doen gewoon lekker hun ding. Nou, nou zal ik je nog sterker vertellen, ik ga volgende week zondag 22 juli ga ik naar een reggae festival in Rotterdam, in het Kralingse bos. En daar ga ik niet, ja, niet met de auto heen, dat hebben ze afgeraden. Dus ik pak lekker uh, de Randstadrail en ik zie wel hoe ik er vanaf het Centraal Station daar kom. En ik zie wel hoe ik thuis kom. Want het duurt tot 11 uur. En weet je wie daar optreedt als hekkensluiter? Hm? Jimmy Cleef. Hij is 70 jaar oud. Zo. 70 jaar. Zo, man. He. En die man, die, uh, uh, het is de laatste keer dat hij in, in Europa uh, gaat toeren. En uh, dat mag ook wel gezien zijn leeftijd. Want ja, hij wordt wel een dagje ouder. He? Maar ik vind het zo tof dat hij komt optreden. En uh, komen er komen nog meer bekende artiesten. Er zijn drie podia. Eén voor, uh, ja, het, zijn, het is allemaal een beetje zwarte muziek. Alleen, er is één podium met reggae muziek en daar ga ik naartoe. Naar Urban en die andere, dat weet ik niet wat dat is. Iets weet ik, uh, ik veel wat het is. Ik weet het niet eens meer. Dat interesseert me niet. Ik kom alleen voor de reggae muziek. Mm -hmm. En uh, ja, vorig jaar was het de eerste keer. Het wordt door Veronica georganiseerd, een mede. Het wordt de, de televisie opgenomen. Daarom krijg ik ook Misschien is er ook wel wat lekkers te eten. Ja, ook. En uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik zag ineens op, uh, op Google, ik wilde eerst via de officiële site doen. En toen zag ik via Google: Veronica krijg je 5 euro korting. Omdat Veronica tv-opname van maakt. Okay. En ik, oh, dan doe ik het via Veronica. Dat scheelt me toch weer 5 euro. Ja. Ik wil uh... weer een biertje verkopen. Dan kan ik weer twee biertjes verkopen, want dat zal wel 2-3 euro kosten, denk ik. Maar goed, ik neem ook wel wat mee. Maar uh, iets van uh, koud water of zo weet je. Want, ja, het zal... ja. Ik neem aan dat het ook behoorlijk warm is. Want we krijgen wel regen dinsdag en woensdag. Maar dat is alweer bijgesteld, want er wordt veel minder regen verwacht als wat ze dachten. Eerst 60%, nou wordt het dan eens 30% uh, woensdag. Het wordt we wel tijd dat er regen valt hoor, want ja, alles is zo droog en droog. 30% is heel te weinig, nog, dat droogt meteen weer op. Ja. Als ik de tuin ja. heb gesproeid, dat doe ik dan uh, ongeveer voor, voor. als het net donker begint te worden. de andere ochtend is het nog een beetje vochtig, maar kom ik van mijn werk, is het weer keurig droog. Dus ja, daarom is het ook zaak om dat uh, voor het donker te doen, want dan hebben ze s'nachts de kans. ...om het water op te nemen. En via de bladeren wordt ook niet zoveel vocht meer afgestoten. Omdat het natuurlijk donker is. Het is wat minder warm. Dus ze laten ook minder vocht. Want ze laten hun vocht ook wel los via de bladeren. En als het te droog is, laten ze bladeren vallen om energie uit te sparen. Want anders gaan ze gewoon weg dood. Althans de bomen dan in dit geval. Maar mijn tuin ziet er goed uit. Ik, ik hoef, ja, ben nog niet klaar hoor. Maar ik heb in ieder geval de helft af. Maar de rest is alleen nog maar onkruidwieden. Ik hoef geen plantjes er meer bij te doen. Ik hoef alleen nog maar wat, wat onkruid weg te halen. Een beetje netjes maar harken. De kuilen weghalen. Die de honden hebben gegraven. En dan ben ik klaar. Maar wat dacht ik jij van een muziekskundig? Ik weet niet of ik dan even de Skype even neer moet leggen. Voor de muziek. Want anders hoort de muziek niet. Dan moet ik even kijken. Want wij hebben zat muziek hoor. Allemaal rechtenvrij. En... Uh... Ja, iets. Uh, ja, ik heb wel zin in een blues of zo. Uh, of weet ik het. Nou, ik zie wel wat we draaien. Ik heb hier eentje. The Highbirds. En dat nummer heet Mystery. Kijk hoe dat klinkt. Nee, dat kan ik niet horen. Dus ik moet even. de chat even uitzetten. Ha, ha, ha, Ik hoor echt helemaal niks. Hè. Ja, heel in de verte. Nee, het klinkt niet. Ik moet even de chat daar doen. Even kijken hoor, dan een je zo, ja? Oké. Okay. Hé, hey, dat, uh, dat gaat niet goed, uh, mensen. Ah. Uh. Dat gaat niet goed, de combinatie Skype en uh, dit erbij. Dan zet je Skype even uit. Ja, okay, dat lukt niet. Zal ah. ik het even doen? W wacht even. Ja, even. ja, de geluidskaart kan ik niet al. Maar nou klinkt hij harder in ieder geval. Tot zo. Dat was uh, haha, The Highbirds met uh, Mystery. We gaan nog een liedje draaien en dan gaan we Jacko er weer bij halen. Dat is Bakkus met Take You For A Ride. ...pittige muziek wat we vanavond draaien, hè? Ja, dat houdt de mensen wakker, nietwaar? Nou, we gaan eens even kijken of we onze vriend Jacco daar weer eens even bij kunnen halen, hè? Ja, dan moet ik eens even kijken waar... Uh... Oh, jezus, waar is Skype? Uh... Oh, oh, oh. Ja, Skype zit er wel bij, hoor. Kijk, hier is hij. Dan nou, gaan we Jacco nog eens even terugbellen. Oh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Zonder camera natuurlijk. Hoeft <middels> die lelijke kop van hem niet te zien en hij hoeft mijn lelijke kop niet te zien, toch? Ja, hier is Jacco weer. Ja, ik zei net iets onaardigs over je. Ik zei, maar, ja, ik bel alleen maar, dan hoeven ze die lelijke kop van Jacco niet te zien, maar ook niet die lelijke kop van mij. Maar ja, de mensen kunnen ons niet zien, want ik ben niet aan het vodcasten, maar aan het podcasten, dus dit keer. Er zijn geen kutvloggers. Nee, nee, nee, nee. Wij zijn podcasters. Zo is dat. En net als het, ja? Ik las dat ze in Afrika, in Botswana, weer de plezierjacht op olifanten willen toegaan staan. De president van dat land wil dat. Ja, ja. ja. <sklacht> jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen ja. ja. Dat is toch triest? Ja, ik vind het ook triest. En het is een beschermde diersoort, toch, de olifant? Ja, het is een maar dat willen ze dus opheffen, de... Ja, dat scheelt... Ja, weet je wat dat is? Hij denkt natuurlijk lekker dat inkomsten. Geldt. Maar als de olifanten ja. op zijn, hebben ze ook geen inkomsten meer. Dus ja, dan moeten ze wat anders verzinnen Ja, de president zegt van... Ja, die, die olifanten die lopen over akkers van boeren te plunderen. Ja, nou, en dus, van uh... wie is dat land? Niet van de mens hoor. Die zijn van de olifanten. Weet je, we ja. hebben al een groot deel van de aarde verpest. Wij met z'n allen zijn. Niet alleen wij ook. Wij uh, Europeanen. Dus, euh, nou ja, goed, dan moeten ze ook niet ouwe horen als ze straks euh, geen natuur meer hebben. En dan komen ze bij ons klagen van, ja, jullie moeten ons helpen. Nou, het wordt dus een keer tijd dat ze op eigen benen gaan staan. Hoor. Want er zijn landen daar die het wel goed doen, hoor, in Afrika, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het, hetzelfde hoor je hier ook vaak, hè. Ja, de, de ganzen vreten onze gewassen kaal, de vossen eh, lopen door het weiland. Ja, precies, hetzelfde, vogel, ja. We nou, hebben last van weiden, uh, vogels, bla bla. We hebben last van boeren die de boeren... Uh, sorry hoor, uh, kijk, we hebben ze nodig voor het eten. Maar ze moeten niet ja. zeuren, weet je. Ze moeten niet zeuren. Kijk, die beesten die... Uh, het is, de natuur... De, de natuur is niet van de mensen. Wij zijn een onderdeel van de natuur. Het is niet zo dat wij de baas zijn over de natuur. Want zo werkt het gewoon niet. Wat dat betreft ben ik misschien wel een groene jongen. Maar ik ben niet zo extreem dat ik zeg van... Nou jongens, uh, uh, weet je, ik bedoel uh, uh, de benzineprijs omhoog, want dan wordt het milieu echt niet schoon of nee. Zorg dan dat je een alternatief hebt en niet de boel duurder maken en dan zeggen ja dan gaan de mensen minder auto rijden. Nou de tram ja. gebruikt ook stroom, maar stroom wordt weer verwekt. Door die vieze kolencentrales. Dus waar hebben we het over? De elektrische fiets is ook niet milieuvriendelijk. Die accu's die verdwijnen ooit een keer op de Afvalberg. Hoe wou je die verwerken? Zo giftig of wat? wat? Ja? Weet, je, weet je wat apart is? En daar hoor je eigenlijk vrijwel nooit wat over. Weet je wat een heel giftig proces is om te maken? Nou. Zonnecollectoren die overal op dak liggen. Ja, in principe ook ja. Daar laat ik laatst een artikel over. Daar komen de meest gore zuren en, en, en, en, uh, ra en, en, en, en hele chemische vloeistoffen worden daarbij ge gebruikt, zeg maar, die, die ook weer afgevoerd moeten worden. Dat schijnt zonnecollectoren, dat schijnt een, een van de meest vervuilende. Producten om te maken, om die dingen te maken, schijnt ontzettend vervuilend te zijn. Nou, en je, je hoort ja. daar niks over. Ja, daar hoor je ze niet over van GroenLinks en D66. De P van de A en VVD, of uh, SP hoor er wat minder over. Maar uh, kijk, uh, ik zal je vertellen, weet je, het draait alleen maar om de centen. Kijk maar naar de, naar de uh, in Den Haag, nou uh, was Groep de Mos... Ik heb op ze gestemd en niet dat ik er echt spijt van heb, maar ik ben wel een beetje boos op ze. Ze hebben een college met uh, d 66 VVD, en nog een partij, welke, weet ik niet meer. En uh, de groep De Mos, oftewel Hart voor Den Haag. Die, uh, die was vaarlijk kant tegen de bouw van een hoge flat naast de vuurtoren. Wie gaat er nou naast een vuurtoren een hoge flat bouwen? Ze waren veel op tegen. Nu zitten ze in het college. En alleen uh, zijn ze voor. En de Haagse Stadspartij, waar ik vorige keer op gestemd had, die bleef tegen, die heb ik tegen gestemd. Nou, ik denk dat ik had misschien dat ze goed op de Haagse Stadspartij kende stemmen. En ik denk, ja, ja, heb ze al aangesproken via Facebook, nou ben ik benieuwd of ze dat berichtje plaatsen en of ja. ik ook netjes antwoord van de heer De Mos krijg. ...waarom ze mee hebben gestemd. Ja, zeker omdat de VVD en D66 ervoor waren misschien. Dat weet ik niet. Want we waren natuurlijk bang voor een soort uh, uh, college... Uh, uh, ...hoe noemen ze dat ook alweer? Uh, crisis of zo. Dan denk ik, ja jongens, uh, wat is het nou? Geef niet dat die flat daar komt, maar niet naast zo'n vuurtoren, zo'n historische... Uh, Skyline is gelijk weg van Scheveningen. Nou, Scheveningen toch voor een groot deel van helaas, Ook door het toerisme. Scheveningen is een vissersdorp. Of was een vissersdorp. Nu staan er geen schepen, maar dure jachtboten. Jocht, Duindorp. Komen, ze hebben nieuwbouw uh, neergezet. Duindorp. En uh, er wonen allemaal mensen met geld. En de, de mensen die er al woonden... ja. Die worden weggezet als een stel aan sociale onterecht. En er is maar een klein deel die, de, die, die het misschien vergiept. Maar als ik er doorheen loop of fiets, merk ik er niks van. En meer mensen zeggen dat die daar wonen ook. Van nou, we hebben nooit eh, rottigheid. Er is wel eens een paar incidenten geweest. Maar dat gebeurt in elke woonwijk in Den Haag en in de rest van Nederland. Maar het wordt gelijk breed uitgemeten. Van ze zijn racistisch. Dit en dat. Nou, ga maar kijken. er wonen... Misschien niet veel buitenlanders, maar niet één hoor je klagen. Anders gaan ze daar niet wonen. En, en dat niet alleen. Het mooie is, het Duindorp wordt een juppenwijk. Want ze hebben heel veel nieuwbouw gepleegd. En die mensen die, die niet wil die uit de rest van het land komen... die klagen steen en been over dat oude nieuw vuur. Ja, terwijl dat al tientallen jaren is dat aan de gang... Nooit iemand klaagt erover. En wie klagen erover? De nieuwkomers. En dat zijn geen buitenlanders. Dat zijn gewoon blanke mensen met geld. Van die juppen. He, en van die uh, ambtenaren en zo. Met een goede baan. Die wonen daar en dan gaan ze wel ja, we zeiken. Ze wouden zelfs de naam erop op veranderen. Nou dat gaat toch echt niet gebeuren. Ik ben daar opgegroeid op mijn twaalfde. Ik ben er geboren opgegroeid op mijn twaalfde. Er was nooit iets aan de hand. En nog steeds niet. Maar als er een keer zo wat gebeurt... Dan nou, wordt het breed uitgemeten. Dat gebeurt gebeurt wat in het Laak of in het Schilderswijk. Daar hoor je er niemand over. En dat is die, die, die, die pers en de politiek, ze zijn zo, genaamd zo correct. Maar eigenlijk discrimineren ze ons. En nog mooier is, ik ben heel blij voor de Checheuners en de woonwagenbewoners hier in Nederland. Want ze mogen het uitbreiden van een woonwagenkant niet meer beperken van het Europese Hof. Hoe vind je die? Ja. Fantastisch ja, die mensen willen ook een plekje om te wonen. Ja, die hebben net zo goed recht. Als je iets over een moslim zegt, dan ben je een vuile fascist. Maar Zigeuners en Kampers, ja, die, die doen er niet toe. Hè. Dat is tuig van de richel. Uh, dat zeg ik niet, maar dat zegt de politiek. Alleen ze zeggen het dan niet zo keihard. Maar ze worden gewoon weggepest. Dus ze hebben zelfs meegedaan. In de, de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid er aan bijgedragen... dat die Zigeuners en Kampers werden opgepakt door de nazi's. De politie was zo fout als de pest. Was, ik denk meer dan de helft was voor de, voor de bezetter. Daarom hebben die zigeuners in die kampers een bloedhekel aan de politie. En daar kunt de huidige politie natuurlijk niets aan doen. Oké, okay, maar die, die, dat gevoel blijft bij die mensen. Net zo goed als, uh, neem bijvoorbeeld uh, uh, de Molukkers. Ik voel met die mensen mee hoor. Kijk, die, die gijzeling destijds, oké, okay, dat hadden ze niet moeten doen. Dan hadden ze een minister of, de, of het Koningshuis moeten gijzelen, maar geen burgers. Maar ik kan me wel die woede herinneren dat ze ooit besodemieterd zijn. Ze hebben gevochten voor ons land, hun bloed gegeven en, en uh, een vrije uh, Molukken uh, beloofd. En wat doet Nederland? Die zegt, bekijk het maar. Ja. ja, dat weet je met politiek, hè. Zijn, als politiek is het meest smerige wat er is. En of het nou links of rechtsom is, politiek is altijd smerig. Eerlijke politiek bestaat niet. Ik heb van de week via Twitter heb ik een berichtje gestuurd en ik ben benieuwd of ik daar een reactie op krijg. Uh, naar een Twitter-account van, uh, van pre onze premier, meneer Rutte, heb ik een berichtje gestuurd. Ik zeg van, ja, je hebt in Europa weer lopen beloven dat uh, Nederland weer het groenste jongetje van de klas wordt. En dan heb je gezegd dat Nederland compleet van het... Uh, he, dan heeft hij daar beloofd dat Nederland compleet van het gas af zal gaan in uh, 2022-2024. En ik zeg, uh, ik, heb even, uh, ik heb iemand uh, een installatiebedrijf laten komen. En dat gaat voor mijn appartement, gaat dat uh, 40.000 euro kosten ongeveer. Schoen, uh, waar kan ik die declaratie indienen? Want ik heb dat geld niet en nee. u bent degene die het beloofd hebt. Dus bent u ook maar degene die het moet gaan betalen. Uit zijn eigen zak het liefst. Ja, dat ja, gaat maar, in de lopen landelijk gezien. Wat, wat, wat, je niet, wat je niet hebt, kun je, kun je niet uitgeven. Nee, maar weet je wat dat gewoon is? Joh? Kijk, kijk, Amsterdam, al die oude volkswijken. De, bijvoorbeeld de Jordaan. Vroeger was het een volkswijk. Uh, uh, en nu, wat woont daar? Juppe. Daar in dorp nou gelukkig wonen er nog echte Scheveningen die niet zomaar weg laten jagen. Maar wat wordt het? Een Juppenwijk. Met allemaal rijke 20, 30-plussers. En uh, ja, de haven is geen vissershaven meer. Maar een, een jachthaven. Nou, en, en, en ze verpesten het ook, weet je, Ze verpesten het daar zo, joh. Die rijker. wat vroeger de, zeggen ze van de volksmensen. Uh, van ja, die achterbuurten, dat zijn geen achterbuurten. Maar dat werd zo genoemd. Omdat de mensen... Uh, uh, ja, die, die, die, die werd als achterlijk gezien. Dus vandaar de naam Achterbuurt. Oh, dus. Maar met dit ook, met dat klimaatakkoord wat hij dan zomaar in Europa... Hij beslist zomaar even voor duizenden en duizenden... Nou, zeg maar miljoenen Nederlanders. Plus, hij zomaar even dat hij voor, voor, voor 30, 40 duizenden schuld in moet gaan. Uh, omdat ze hun huis in één keer gasvrij moeten gaan maken. Blah, nou, dat ja... Is. Vroeger Mensen moesten we aan het gas. De armoede in. Kijk, Eerst jaagden ze de joden aan het gas. Ja. Ook de Nederlandse regering, want die is de medeschuldig aan, vind ik. Um, toen, uh, want het is pas jaren na de oorlog erkend, dat de joden een slachtoffer waren. Pas jaren later, hè. want pas in 1959, mijn geboortejaar, werd het monument op de Dam opgericht. Toen moesten wij aan het gas maar dan qua koken. Moest, het liefst uh, geen elektrisch, maar je moest gas gebruiken. Nou heeft iedereen het, en nou, omdat ze bang zijn dat de Russen er geld aan verdienen, dan gunnen ze de Russen niet, onze grote vrienden uit uh, Rusland. En dan mogen we geen gas meer gebruiken, want dan wordt het duurder gemaakt. Nee, ze jongen een jongens, is eigenlijk van zijn belasting hebben vijf, omdat je een windmolen in je tuin hebt. Dan krijg je nog een belastingaanslag omdat je een windmolen in je tuin hebt. Weet je wat? Het is, ze willen gewoon dat hele Rusland-verhaal, Rusland, dit, Rusland, Rusland, dat is, ze willen het gewoon, is een wereldland. Rusland. Ja, Putin, maar ze willen het, het gewoon, is gewoon is promoten. Een ik wou dat de wijze zo'n president had als Poetin. Ja, daar wou ik ook mee. Maar, maar ze willen het gewoon gepromoot als de grote boeman, zodat zij een ja. Europees leger door uh, de strot kunnen bouwen. Trump, dat is een boeman. Dat is een klootzak. Ik ben voor Rusland, ik ben niet voor als Rusland Europa bezet, dat hoeft van mij ook niet, maar we moeten vrienden worden, elkaar niet beschimpen of wat dan ook. Poetin, ik vind dat hij het geweldig doet, En tuurlijk vind maakt ook. hij ook stomme fouten soms, maar dat doet elke... Maar ik niet. vind dat gedaan. Trump het ook geweldig doet. Sommige dingen wel, maar niet met alles. De, werke, de, de werkeloosheid is nog nooit zo laag geweest. Ja. Bedrijf, bedrijven die ja, Amerika verlaten met de hebben... Groeien, dat was al, eh, ja. al door de wereldeconomie. Eh, maar ik bedoel, dus, uh, wat hij gedaan heeft... Er zijn bedrijven die in het, uh, allemaal naar het buitenland gegaan. Stuk voor stuk komen ze nu terug en bouwen weer fabrieken in Amerika... Ja, ja uh, ik kijk, ik vind, ik vind Trump wel racistisch. Ik vind hem een racist. Ik vind hem waarom? Wel, ik vind, nou, omdat hij niets doet niks aan de onderdrukking van de zwarte in, in Amerika. Want er worden elke dag 25 zwarte mensen uitgeschoten door de politie. En vaak zijn het mensen die niet eens gewapend waren. Toch zijn er minder werkeloze zwarten uh, onder zijn regime dan onder dat van Obama. Daar geloof ik geen reet van. Dat zijn allemaal lulverhalen wat ze schrijven. Ik nou, ga jou weet... er niet ophalen, maar wat ze schrijven. dus. Hè, begrijp je wat bedoel? Ja. Ik geloof er niks van. De indianen en de zwarten hebben nog steeds rot in Amerika. Zeker in de zuidelijke staten. Oh, dat, dat, dat, dat zal ik heus wel. Maar ja, in, in hoeverre kan hij daar wat aan doen? Nou, strenge straf geven. Ik bedoel... Ah, de, de, de, ik vind, als jij een bedrijf Ze, hebt, ze hadden laatst... Dat was apart. Ze hadden laatst ze ze een keer... En dat bedoel ik niet, de, de MSM, de mainstream media... Maar gewoon algemeen onderzoeksjournalisten... Hadden eens een keer wat cijfers naast elkaar gelegd. Dat gemiddeld hadden Zwarte het slechter onder Obama... Dan onder Trump en Bush. Ja, ik weet het niet, dat's, maar... Dat is toch raar? Maar uh, ik vind. Ja, uh, ah, je die, weet je wat het is. Nou, je weet met niet, die Indianen, je. die, die Goh, zijn maar in de Noordelijke Staten. Die met die oliepijpleiding in Dakota. Dat vind ik ook niet kloppen. En dat Obama wou dat juist terugdraaien. Die wou geen uh, he, om die Indianen te gaan moeten zien. En wat doet Trump? Hij. Hey, het gaat gewoon door die pijpleiding door dat natuurgebied. Want het is wel drinkwatervoorziening voor de mensen daar. En gelukkig hebben ze ook heel veel steun van de blanke Amerikanen en de overige Gelukkig. Maar ja, uh, uh, meneer Trump die door, is er door. Hij wil gewoon... Uh, ja, ja, het draait alles het draait in Amerika om de cent. En ik wil niet de Amerikanen afvallen. Het zijn ook mensen. Daar gaat niet om. Je hebt er ook goede bij. Maar dat zijn alleen democraten in mijn ogen. Alles wat rechts is... Ik zit wel op, tegen, op links te kankeren. Maar rechts hoeft voor mij ook niet hoor. Ik, ik ben helemaal klaar met, met ideologieën. De enige... Dat zijn mensen die gematigd links of gematigd rechts zijn. Die kunnen nog wel eens met elkaar overeenkomen. Maar iemand die uiterst links of uiterst rechts is. die lopen alleen maar ruzie te maken. Dat. Uh, dus. Weet je waar ik me zo. Weet, weet je wat ik. Er is iets anders, maar, dingen, zeg maar de van dingen waar je denkt: van nou, hoe gaat dat lopen in de toekomst? Weet je wat ik wel eens... Van de week was er weer zo'n gigantische pinstoring, dat mensen de hele avond niet kunnen betalen, dat winkels niet kunnen ah, ja. functioneren, ja, ja, ja, ja. Dat, mensen niet, dat mensen niet uit kunnen rijden uit parkeergarages. <laughs> uh, noem, noem, noem, noem maar op, zeg nou, dat maar. Dat is het nadeel nou, van niet. al die internetverbindingen, in dat, dat bedoel ik. Nou, je hebt geen alternatief voor als een spoor uh, die, die, boom, die slagboom niet omhoog kan, dat je dan een lier er al maakt dat als er stroom uitvalt, dat je het met de hand open kan draaien, dat je er een mannetje in Ah, maar, zo was, maar dat zo, wordt niet zo, bij stilgestaan en dat roep ik al dertig jaar en toch doen zo ze het Maar zoals het het financiële dan, ik bedoel, uh, dan sta je in de winkel met een tas vol boodschappen en uh, dan promoten ze chippen en pinnen en zo, maar dan sta je daar en dan kunnen ze dus niet betalen. Ja, in Spanje. Uh, ik zorg maar gewoon dat altijd contant geld in huis, hebt. Ja, nou, uh, in Spanje het, hebben ze er heel goed over nagedacht. Ik ben in Spanje geweest al twee, even kijken, al drie keer in mijn leven, dus vorig jaar augustus. En dit jaar uh, mei, april, mei ben ik uh, met mijn vrouwtje samen in Torremolinos geweest. Als je met de bus gaat, wat uh, chippen of pinnen. Ja, je kan wel pinnen hoor. Maar je krijgt gewoon een bonnetje in je handen. En per rit betaal je gewoon geen geouwe Met overstap, piep, piep. Met dat pasje, piep, gelul allemaal. Slaat nergens op. De chauffeur zit er toch al. Nou, je betaalt contant of pinnen. Je mag kiezen. Uh, je stapt uit de volgende... Bus betaal je nog een keer. Het is hartstikke goedkoop. Want uh, je betaalt 60 cent en dan kan je 25 kilometer ver reizen. Nou, hier, hier, hier in Den Haag, als ik uh, 2 kilometer reis, ben ik al 1,17 euro kwijt. Daar ben je, als je van hier naar Rotterdam rijdt met de bus, dan ben je 60 cent kwijt. Of nee, 80 cent, sorry. 80 cent. Wat is dit voor kutland hier, joh? Kijk, de mensen verdienen daar wel minder. Maar eh, als je wil bellen, je kan kiezen of, of met een munt te betalen of met een parsje. Daar heb je ja, nog heb de koos. Als je, ah, als ja. je daar, daar niet met internet over wegkent, er is altijd al een loket die jou helpt. Hier in Nederland, nou zoek het maar uit. Zeggen ze hier dan. Flikker op joh. Ja, al, al die ja. banken worden gesloten, die filialen. Ja jongens, er zijn er wel wat van over. Je hebt in elke wijk wel één van ING of Rabo of ABN AMRO. Maar dan moet je wel uh, de halve stad door reizen. Hey, want als ik je ja, er uh, nog één. Ja, nou, hier in Den Haag hebben we er eentje in Ipenburg een ING. Eentje in de stad, in het centrum. Uh, en dan uh, heb je eentje hier in de buurt dan. En ik geloof dat er, er vier of vijf zijn en uit top, het Maar zo zou je maar helemaal uh, op het platteland wonen. Nou, de de, ja, dan ben je een probleem. Sjak, ja, dan hoor. Heb je het probleem. Ja, dan moet je gewoon een paar dorpen of steden verderop. Maar, maar dan halen ze al die pinautomaten weg. De winkeliers lopen weg uit de dorpen. Maar in Zwitserland hebben ze een nationale wet aangenomen, jaren terug... Dat in elke dorp, hoe klein die gemeenschap ook is, want het liggen natuurlijk ook mijlen ver uit elkaar, ook al is het een klein land tot Zwitserland, hoort minimaal één bankfiliaal te zijn, minimaal één pinautomaat, minimaal uh, moet je je posten kwijt kunnen. En of het nou een groot of een klein dorp is, elke stadje of dorpje moet minimaal één postkantoor zijn. En het is verplicht aan nou, het nou, Hier werkt. hebben ze de banken helemaal vrijgelaten. En als gevolg gaan die, uh, gaan die helemaal uh, zakken vullen weer. Kijk, in Duitsland. Kijk, ik ben in, uh, in Duitsland uh, een paar jaar geleden. Dat was ook een klein dorpje waar ik dan met mijn vrouw over bij te benen. Dat was één bank. Een volksbank. En ze hebben een bakkerij. Ja? En een kerkje, En uh, allemaal boeren. Ja? En... Um, ja, worden ze. Uh, broodschappen doen. Dan, dan moet je zeven kilometer reizen. Nou ja, als je een auto hebt, is het niet zo erg. Maar als je nou geen auto kan betalen. En je bent een arm keuterboertje die voor een baas werkt. Wat dan? Moet je zeven ja. kilometer fietsen? Het kan wel. Maar nou, jongens, dat, uh... Ja, jongens, wat is dit? Weet je wel? Maar daar zou. Uh, ja, als je een auto hebt, is het nog wel te doen. Maar hier in dat kleine Nederland, jongens... Eh, ik, eh, ik ben jullie eens op de, op de Belgen, hoor. Ik was liever een Vlaanderen opgegroeid. Echt waar. Ik, ik, ik heb niks meer met Nederland. Ik drie kleuren daar veeg ik mijn reep mee af. Sorry dat ik het zeg. Maar eh, ik wou liever dat ik een Vlaming was. <laughs> maar het is ja, helaas niet toch, anders. Ik heb toch niet bepaald waar ik geboren ben, dus. Ja, maar ja. ik vind het gewoon... Een, uh, ja, ik, ik, ben, ik ben er klaar mee. Ik juich ook niet meer voor het oranje aftal. Wel voor het buitenland... Als het Vlaanderen is, of uh, het is Frankrijk, want ik ben meer van Frankrijk voor de Kroaten. Daar heb ik gewoon niks mee met Kroatië. Het, het doet me niks. Ik, ik geef alleen... Ja, wat er dichtst bij Nederland ligt, hè, met voetballen. En, en als het Duitsland was geweest, zou ik van Duitsland geweest. Als zijn ze honderd keer kampioen geweest, maakt me niks uit. Maar Kroatië, ik heb geen Ekoaassen, maar ik heb niks met dat land. Ik ken het volk ook niet goed. Dus ja, ik zag wel dat die Polen hierachter, want hier, we hebben achter Polen wonen... Ik zag al een gezicht als een baalde dat Kroatië verloren hadden Ja, ik begrijp dat wel natuurlijk. Het is ook een Oost-Europees land. Maar ja, ik denk mooi. Nou ja, goed. Frankrijk tweede keer wereldkampioen geworden in de EK. En nu is het tijd voor een liedje. Ik kom je zo terugbellen, ja? Ja? Straks. Dan moet ik wel even afsluiten. Want ik voel. Ja, kijk. Ja, ik ken ook dempen, geloof ik. Kijken of dat werkt. Als ik demp. Kijk waar even wat zoeken. Oh ja. Mr. Valer Banana Land. Officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. <laughs> echt mijn ding, maar goed, oké, okay, dat dus luisteraars als je het leuk vinden. Nou ja, dan, oké, okay, jullie weten het, hè, want uh, voor wie is Aloha Radio ook weer? Aloha Radio Top 20 met DJ Jaap. Ja, de Top 20 met DJ Jaap, maar dat was niet de goeie. <laughs> nee jongens, dat is niet te goeie, dat is niet de goeie. Ah, jongens, verschrikkelijk. Aloha Radio. Aloha Radio. Al al al al al al Voor jou. Met de lekkerste muziekkeuze. www.aloaradio.nl. Oké, okay, nou we gaan Jacco daar wel eens even bij halen. Waar is Jacco? Jacco. Waar zit je nou? Jacco. Waar ben je nou? Ja ho ho ho ho ho ho ja, toch? ja, er is ie weer. Ja. Uh... Ik zat ondertussen, terwijl jullie gezellig uh, muziek zaten te luisteren... Ja. zat ik uh, een stukje te kijken wat iemand mij toe had gestuurd op de Engelse televisie... waar de mainstream media, de BBC, een uh, reporter echt helemaal wat afgeslacht. Oeh, doordor, iets harder, het... Minder hard, uh, want je... je, je... Klinkt. Hij werd helemaal afgeslacht door een, door een gast ja. die gewoon zijn feiten op een rijtje had, zeg maar. Ja. En bij alles wat die reporter van de BBC zei, kwam die gozer gewoon met keiharde feiten, keiharde feiten. En op een gegeven moment, die, die gozer van de BBC, die werd steeds stiller en stiller en stiller. En dan begon uiteindelijk maar met termen als uh, ja, racisme en uh, nazi en weet ik nou, veel ja, wat okay. te gooien. Je kunt het niet winnen, hè? De, de, maar, feiten, zijn, de maar, feiten staan maar, op papier, maar, de getallen zijn er. Maar waar je ging het, het over dan? Je, nek, je, je verspreidt leugens met je bbc sendertje uh. Je lult gewoon uit je nek. Oh, die gozen wel helemaal na, hè? Maar, maar, maar wat uh, zei die BBC-rapporten van, uh, van? Ja, je bent. Uh... Ja, die kon het niet winnen, want die had de cijfers... Dan gooien ze het gelijk op racisme, net als hier in Nederland ze dat doen. Ja, ja en die gozer kwam gewoon met cijfers over criminaliteitstoename, over armoedetoename en zo. Ja, die gozer van de BBC, dat zijn van die lefties, van die extreem linkse. Dus die willen dat allemaal niet horen. Er wordt een keer tijd dat we straks een regering krijgen... en interesseer interesseert me niet of het Geert Wilders is, of mijn partij SP mag ook al naar macht komen, maar er wordt de staat of de regering gewoon zulke gasten gewoon het land uittrappen. Uh, uh, uh, blanke huidskleur, uh, je bent hier geboren, niks mee te maken. Je gaat het land uit. Huppatee. Je wordt uh, als uh, non-regrata, je mag hier nooit meer terugkomen, zelfs binnen de EU-grenzen mag je niet meer komen. Die gasten moeten ze allemaal het land uitzetten. En die buitenlanders die zich netjes gedragen. Die krijgen nog een bonus ook wat mij betreft. Allemaal ja. 10.000 euro op de bankrekening. Omdat jullie ons land hebben helpen opbouwen. Huppe. Ja, goed zo. Weer, weer een punt van mij. Jongens, ik sta 2-1 voor op de... Ja, weet je, uh, Churchill heeft ooit gezegd. Uh, in de toekomst... Zullen de, de, de zogenaamde antifascisten de nieuwe naties zijn? En heb gelijk. Want ze hebben een hekel aan Joden. Ja, dat ze een hekel hebben aan Israël, dat begrijp ik. Heb ik ook. Ik kan dat land wel. Uh, maar aan de Joden heb ik geen hekel. Want de Joden die hier wonen, die hebben ook niks met Israël. Anders zal de zon in Israël gaan wonen. Ja, toch? Maar ze zijn wel anti-Joods. Als je een Jood bent, nou, dan ben je een Sionist. En dan ben je dit. En dan ben je dat. En uh, ja, jongens... waar gaat het allemaal over, weet je? Um, Als iedereen zich nou... schoon gewoon met schrijven bemoeid. Ja, dat wou ik nou net zeggen. Ik, ik denk bij mij... je mag denken wat je wil. Je mag van mij voor GroenLinks wezen. De meest fascistische partij in Nederland. Maar goed, dat maakt van mij niet uit. Dat is mijn mening. En dat mag ik zeggen in het vrije land. Zolang het nog vrij is. Ik ben tegen een islamitische staat. Maar ik ben ook tegen een christelijke staat. Ik wil religie... Dus kerk en staat strikt gescheiden. Ik wil zelfs de vrijheid van godsdienst beperken. door Je mag het alleen achter je eigen voordeur doen. Je mag je niet meer verenigen. Je mag geen bijeenkomsten meer halen. Doe dat maar lekker achter je eigen deur. Ook niet meer in het onderwijs. Een kruisje, een keppeltje. Dat mag van mij allemaal op straat. Mijn part loop je met een burka rond. Dat mag ook van mij. Maar een religie, dat doe je maar thuis. Achter de voordeur. Punt. Dat willen we niet in de maatschappij. En, en, want dat, brengt, en dat geldt voor alle religies. Hè? Dat moet je lekker thuis doen. Thuis geloof je. Op straat niet. Klaar. Punt. Ik ben een atheïst. Ik ben fel anti-religieus. Ik ben niet tegen geloof, maar wel tegen religie. Wat is het verschil tussen religie en geloof? Als jij in God, Allah, of weet ik hoe, die mafkees heet. Als je daarin gelooft, prima. Mag van mij. Maar een religie is een. Net zoiets als het socialisme of het liberalisme. Het is een ideologie. En daar wordt God als. Eigenlijk wordt God misbruikt. Want God. Uh, do, do, do, dan zeggen ze. Ja, dat is de wil van God. Nee, het is de wil van de mensen. Die hebben al die regels gemaakt. Dus ja. daarom ben ik atheïst. Ik, je mag van mij geloven. En dat doe je maar thuis. Maar uh, een kerk of weet ik het. verbieden die hap. Thuis mag het wel, dan ga je thuis maar bijeenkomsten houden. Maar ik vind dat hoort niet in de maatschappij, want dat, t, dat treft de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid uh, uh, ja, en dan gaan die vuile vieze linkse teringklikgaten nog in mij ook. Terwijl ze vroeger een pestheikel hadden aan christenen, dan gaan ze nu bene een religie steunen die het christendom wil vernietigen. En, en, en de en de democratie aan een de laarslop, terwijl ze er wel hiervan profiteren. Nou zeg ik een keer duidelijk wat ik vind. Als ik een racist ben, dan ben ik maar een racist of een fascist. En dan ben ik er nog trots op ook. Dus wie hier niet mee eens is, moet mij nooit meer luisteren naar dit programma. Dus kom ook niet te zaken of klagen of mailen of wat dan ook. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je mij niet luisteren. Oké, okay, dit is mijn statement. Dit was Jaap Trump vanuit de studio in Den Haag. Ja, ja, het hoger ja, wordt ja, eruit is. Ja, ik, ik vond het filmpje leuk waarin jij met je met, met uh, ja ik weet de namen nooit de correcte namen nooit voor die apparatuur, maar waar je zeg maar een gesprek kon horen. Dat vond ik leuk dat je kan horen hoe anderen met elkaar praten, zeg maar, dat je daar eventueel kan inhaken en mee kan praten en zo. Dat is leuk. Even denken hoor, dan moet ik even terugdenken. Was dat in een programma? Nee, dat was in een appje dat je mij stuurde. Een filmpje, toen had je, je had een, ik dacht een portafoon in de hand of zo. Oh ja, wacht eens even. Ja, dat is gewoon een C27MC portofoon, c mc band. Dat was een leuk filmpje. Maar ik heb dat ding meegenomen naar mijn moeder. Ik heb nou een langere antenne gisteren binnengekregen. En toen ben ik naar mijn moeder geweest en die woont hoog. Hoog. Um, en uh, ik kon die gasten nog steeds horen, op kanaal 31, want die zitten voor mij hier in de buurt. Ik hoorde ze wel met elkaar praten, maar ik maar brekkie-breek... Vorige keer zei ze van, ja, breker gehoord. Maar nu, ze gaven, of ze negeren me, of ze hebben mij echt niet gehoord, ik weet het echt niet... Ik probeer er tussen te komen. Ik zit met 4 watt. Nou, als je 4 hoog met een antenne van een halve meter aan je, aan je portofoon. 4 watt FM. Nog niet eens tussen komt. Ja, of ze hebben me genegeerd. Als ze denken, nou, ik ben nou met Piet bezig met kletsen. Dat ze denken, allemaal ja. nou, lullen. Dat ken ik ja. ook natuurlijk. Maar eh, daar zit verder niemand op. Maar ik ga proberen de Centrum MC te promoten. Want ik lees wel op die sites dat die portofoon die ik heb... ...is een best verkochte portofoon in Nederland. Dus hij wordt wel... Nee. Maar hij zal misschien veel door hulpdiensten gebruiken. Nee, hulpdiensten werken niet met 27 mc. Die hebben hmm. eigen frequenties. Want die begrijpen? Kijk, die dingetjes die je kan kopen met acht kanalen... ...want ik heb al veertig... ...acht kanalen is ook vergunningvrij... ...maar dat is meer voor als je op vakantie bent... ...of bijvoorbeeld voor... Uh... Ja, als je bijvoorbeeld een, een bedrijfje hebt... en je hebt iemand die zit 100 meter verder... waarom zou je de telefoon pakken op mijn werk? Doen ze dat via de telefoon? En dat ze toch maar één bedrag per maand betalen... mogen ze bellen zoveel ze willen. Dus dan gebruiken ze de telefoon als portofoon, zeg maar. Dus hebt, maar als je bijvoorbeeld een bedrijfje hebt... en je hebt zo'n PMR, dan kan je dus met een half watje... kom je wel nou, binnen de straal van een halve kilometer. Dus... En buiten de stad kan je zelfs 4-5 kilometer halen. Die verhalen over 10 kilometer, dat is een leugen. Dat kan alleen als je elkaar nog kon zien. Dus als je op een hoge berg zit in Zwitserland, en je zit 9 kilometer verder, dan kan je elkaar wel nog horen, omdat er geen obstakels tussen zitten. Maar uh, die portofoontjes worden gebruikt als babyfoon, weet ik veel. Voor alle andere dingen thuis. Oh, misschien kun je op de Veluwe wel heel ver komen. Oh, dat zal best wel, want ik denk op het platteland te zijn, 21 ...vaker wordt gebruikt als, uh, als in de stad. Want toen ik, het, uh, ik woonde toen pas met mijn vrouw samen in 2000. Terwijl dat had ik een, een bakkie gekocht. In De Haag was uh, eentje zat muziek te draaien op, op een bepaald kanaal. Voor mij ook op kanaal 31... Want in Den Haag is de enige kanaal waar je nog mensen in Den Haag kan horen. Dat is op kanaal 31 van de 27 MC. Nou, um, dus ja, dat is de enige waar nog op gepraat wordt. En uh, ja, af en toe hoor je dan als je die, die, die andere, die PMR waar ik het net over had. Die worden ook door autorijscholen gebruikt. Ja, dan moet dat andere portofoontje aanzetten. Nou, oké. Okay. Maar daar hoor je nog vaker nog mensen op praten dan op de 27 MC. En dat ding is niet eens duur hoor. Ik mag geen merknaam noemen. Maar uh, ja, hij is. Uh, ja, het wordt het beste verkocht. En uh, ik mag geen reclame maken. Maar. Ik bedoel, dan moeten jullie maar eens op mijn Facebook kijken. En daar staat hij ook op. En hij uh, kost nog geen 130 euro, 135, 130 zo ongeveer. Sommigen betaal je 159 op lichters, maar goed. En dan komt er natuurlijk wel verzendkosten bij. Nou, ja, dat is nog geen 5 euro, dus dat is wel te doen. Want als je naar de winkel gaat, ben je het ook aan benzine of aan je tramkaartje kwijt. Dus uh, ja, ik heb een vast bedrijf gevonden waar ik voortaan mijn spullen op die aard ga bestellen mag ik ook geen reclame voor maken, maar uh, misschien dat ik het op mijn site ga plakken, dan mag het weer wel. Ja, heel raar is het, maar goed. www.aloha-radio.nl En geen liggend streepje, maar een normaal streepje. www.aloha-radio.nl En er zit ook deze podcast op. Dus als je toevallig uh, wat wil weten over radioamateurisme amateurisme, staat ook op die site. Daar heb ik ook een aparte pagina voor, voor de luisteraars. En ik zie dat het nu, oh, oh, oh, kijk, we zijn al over het uur heen. Maakt oh, niet dan uit, dat tijdens... kan ook doorgaan hoor, als je zin hebt. Maak nee, ook... ik raak al last, want morgen is weer werkdag. Dus, uh... Nou, ik hoef nog een week te werken, heb ik ook vakantie, maar de podcasts gaan lekker. gewoon door. Ik ga, lekker, lekker. Want ik ben toch in Nederland. Dus ik ga drie weken lang lekker met mijn vrouwtje een dagje uit... of lekker naar het strand of weet ik veel wat. En we nemen gewoon overal de honden mee. Mogen we de honden niet meenemen... dan kunnen ze de pestpleurers krijgen... dan gaan we ergens anders zijn. Zo Als is dat. En binnen mogen, ja toch? Dus uh, oké, okay. ja. nou, ik zou zeggen... Jacco, dank je wel voor de bijdrage aan de, in deze podcast. Voor uh, zondag 15 juli... juli, hè, met een L... 2018... Het is nu onderhand op het moment van de opname van de podcast. Uh, uh, is het 16 minuten over 9 in de avond. Ik ga nog een liedje draaien en dan gaan we afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Doei, doei. En ik wil zeggen bedankt Jaco En tot de volgende keer. En dan gaan we nu een heel leuk liedje draaien. Misschien dat ik nog even door blijf lullen. Ik heb nog een liedje. Ik heb net mijn zegje gezegd. Ik ga het niet meer herhalen in de toekomst, maar dan weten jullie in ieder geval hoe ik uh, in het leven sta. En als je het niet nee, meer eens bent, is dat geen probleem, dat mag. Maar ga me er niet op aanvallen, want ik val jou ook niet aan om, jou, uh, om jouw mening of jouw uh, uh, uh, politieke voorkeur. Dus kom niet zeiken en dan moet je ook niet luisteren. Dus uh, opkankeren ermee als je daar als je niet mee eens bent. Prima, maar ga niet dan naar Alloa Radio luisteren. Mensen, de heer is Popov en die sluiten we af met het liedje Pomponette. Tot volgende week zondag. Bye bye. Niks via de podcast van Aloha Radio.